11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Een huilende Oscar Pistorius heeft in de rechtbank in Pretoria gehoord... dat hij officieel wordt aangeklaagd voor moord. De gehandicapte Zuid-Afrikaanse atleet schoot gisteren thuis zijn vriendin dood. Vanochtend werd hij voorgeleid. Volgens Zuid-Afrikaanse media schoot hij vier keer door de deur van de badkamer. Hij heeft gisteren gevraagd of hij op borgtocht vrij mocht blijven... maar dat verzoek is afgewezen. In Zuid-Nederland heeft de politie een bende opgerold... die postzegels vervalste en verkocht aan bedrijven. In verband daarmee zijn sinds mei vorig jaar negen mensen aangehouden. Ze worden beschuldigd van valsheid in de geschriften, witwaspraktijken en oplichting. Er werden stikkervellen met voorgeplakte postzegels nagemaakt... die voor 30 onder de normale prijs werden aangeboden. En dat werd ontdekt door PostNL zelf, vertelt de politie. Bij controles zijn zij pakketten tegengekomen met daarop valse postzegels. Ze hebben daar ook met hun eigen bedrijfsrecherche onderzoek naar gedaan. En uh, uiteindelijk zijn ze zij met hun bevindingen bij de politie terechtgekomen. Die hebben het onderzoek, uh, die hebben het onderzoek uiteindelijk opgepakt. Volgens de politie is NL door de zwendel enkele miljoenen euro's misgelopen. De meeste verdachten wonen net over de grens in België en Duitsland. Er is tijdens invallen beslag gelegd op banktegoeden, auto's en contant geld. Het aantal passagiers op Schiphol is vorig jaar gestegen naar een recordhoogte van 51 miljoen. Dat is een stijging van 2,6 ten opzichte van 2011. De omzet steeg en ook het aantal vluchten van en naar de luchthaven nam toe. Wel werd vorig jaar iets minder vracht vervoerd. Schiphol is blij met de resultaten. Ook reizigers waren volgens de luchthaven nog nooit zo tevreden. Vanavond scheert een grote planetoïde op ruim 27.000 kilometer afstand langs de aarde. De ruimtesteen met een doorsnee van ongeveer 45 meter... is in de moderne geschiedenis het grootste object dat zo dicht bij onze planeet komt. Een inslag zou een ramp betekenen. Maar volgens de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA is het uitgesloten dat dat gebeurt. Mogelijk worden wel tv-uitzendingen korte tijd verstoord. De planetoïde komt om zes voor half negen vanavond dichtst bij de aarde. Hij is met het blote oog niet te zien, maar wel te volgen via de site van de NASA. De winnaar van de World Press Foto 2012 is de Zweed Paul Hansen. Verslaggever Mark Hamer. De foto is gemaakt november vorig jaar in Gaza. Bij het conflict, wat toen speelde tussen militante Palestijnen en het Israëlische leger. Een groep mannen loopt door een steeg. Voorop twee mannen die dragen de lijken van twee kinderen. Het zijn de ooms van de kinderen. De jury was geraakt door de foto, omdat het goed laat zien... de emotie van het verlies, maar ook de emotie van het boos zijn. De Zweed Paul Hansen, dus de winnaar van de World Press-foto... de Nederlandse Ananda van der Pluim, won de derde prijs... in de categorie spontane portretten. Dan het weer, wat zon, vooral in het westen, maar ook een winterse buit... wordt 2 graden langs de oostgrens tot 6 in Zeeland. In het weekend wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het droog. In de nacht kan het plaatselijk licht vriezen. ANWB-verkeersinformatie in het noordoosten en het oosten van het land... komt nog plaatselijk dichte mist voor. Een aanrijding op de A15, Rotterdam richting Gorkum. Tussen Sliedrecht-Oost en Gorkum 5 kilometer. Tussen hardingsveld giessendam en Gorkum is de rechte dicht. Verkeer richting Nijmegen kan het beste omrijden via Breda en Den Bosch. Op de A50 Arnhem richting Os staat tussen Heter en het ewijk 4 kilometer.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 Goedemorgen. In de uitzending van vandaag gaat het veel over generaties. En dat heeft te maken met mijn gast van straks, Manon van der K. Zij begint in maart als de nieuwe directeur van de grootste ouderenbond van Nederland, de Unie KBO. En gisteren bracht die ouderenbond samen met de jongere bonden een manifest uit met een wel heel heldere boodschap. Geen generatieconflict, maar samen optrekken. Ik spreek ook met Jan Nagel, hij is senator voor 50PLUS. En hij twittert. Dat is sowieso al generatieoverschrijdend. En binnen het aantal toegestaande tekens liet hij weten... het kabinet met alle bizarre maatregelen tegenover ouderen... niet te helpen met het studieleenstelsel. Is dat eigen politiek gewin of steekt de partij de hand uit naar de student? En van een heel andere generatie is collega Giel Belen. iedere ochtend te horen op jongerenzender 3FM. En maandag is dat vanuit Kenia. Waarom, dat vertelt hij zo meteen. En wilt u kijken naar de aankomende generatie? Surf naar degids.fm. Normaal zit hij dagelijks tussen 6 en 10 uur ochtends... achter de 3FM-microfoon in Nederland. Maar komende maandag hoort u hem vanuit Nairobi in Kenia. Giel Belen, goedemorgen Giel. Ja, goedemorgen. goedemorgen. Wat Hoi. ga je daar doen? Nou ja, ik heb daar een enerverend weekend gehad. Dat wil zeggen, dat zal blijken. Ik uh, stap zo dadelijk in het vliegtuig. En uh, dit weekend zijn daar uh, twee concerten. Uh, Get together, wat ik morgen verzonnen vind. In, in, in, in de ghetto, in de beruchte sloppenwijken van uh, Nairobi. En die hebben alles te maken met de uh, verkiezingen die eraan uh, komen. Uh, dat is een paar jaar geleden helemaal vreselijk uit de hand gelopen. En wij van 3FM hebben er ook aandacht aan besteed tijdens Sears de Quest. We hebben ook in Kenia altijd een glazen huis staan. En dit jaar ging dat over verkiezingen. En uh, nou ja, daar hebben we wat ik zeg, uh, in december natuurlijk aandacht aan besteed. Uh, maar omdat ik een bepaald plaatje, ja, dat is, uh, dat is een beetje raar verhaal, maar daar uh, ging ik in de kvase van tijd een liedje draaien even. En dat bleef ik maar draaien ook in januari toen ik hier begon. En toen kreeg ik heel veel reacties vanuit uh, Afrika en ook van de jongens van Get The Radio. En die, ja, die hebben me eigenlijk uitgenodigd voor uh, nou ja, om, om dat concert te bezoeken en om eens ja, met mijn eigen ogen te kijken hoe de sfeer daar is. Uh, dus dat ga ik doen en dan ga ik maandag heel Nederland in meenemen. Want die concerten moeten eigenlijk bijdragen aan, ja, de, de, ja zeg, zeg de vrede gewoon. Ja, nou ja, vooral heel erg gaan stemmen, uh, maar hou het wel rustig. Want dat is precies wat er toen in 2007, 2008 gebeurde. Dat er echt, uh, nou ja, gewoon uh, uitbraken uh, via, uh, ook via de radio moet ik zeggen. Radio is daar enorm belangrijk. Uh, toen bestond radio niet, maar was er gewoon een van de labsland die zei van oké, okay, uh, diegene die daar niet op gestemd hebben, die moet je vermoorden. Nou, dat gingen mensen ook doen. Uh, 1500 mensen vermoord, 200.000 mensen op de vlucht. Dus nu is vooral het motto, stem en blijf rustig. Ben jij zelf niet bang dat er uh, toch iets gaat gebeuren wellicht als je daar zit? Nou, de eerlijkheidsgebieden zeggen dat naarmate het dichterbij komt, dat je wel denkt, oei, oei, oei wat je wel, iedereen heeft er allemaal wijze, wijze lessen en adviezen en toestanden. Kijk, uh, uh, het is nog niet zo dat die verkiezingen echt zijn, het was al een paar weken. Uh, want er werd maar wel afgeraden om echt gedurende die verkiezingen naar te zijn, doodinvoudig omdat je die weet. Die zijn maar 4 ja, maart hè, die verkiezingen? Ja, precies. Uh, kijk En ik ben daar bij Ghetto Radio, wat echt de nummer één van Nairobi is. Iedereen kent dat. En uh, Machi Machi uh, is daar de top DJ. En mensen zeiden tegen mij, als jij met Machi Machi op straat bent, is er niks aan de hand. Want dan, uh, dan ben je met een held van velen. Dus uh, daar klamp ik mij aan vast. En ga je dan met Machi Machi ook maandag uh, je show maken? Zeker, ja, ja. ja Want ik ben natuurlijk ook ontzettend benieuwd hoe het zit met de muziek daar. Ik heb al wel wat dingen gehoord. Hij zal nog wat nieuwe dingen laten horen. Ik heb, zoals altijd in de ochtendshow, live muziek. En voor de goede orde, het blijft ook gewoon maandagochtend in Nederland. Dus alvast ook wel... Uh... Ander nieuws nog bijkomen. En vast. En uh, dat ga jij dan ook natuurlijk gewoon brengen. Zeker, ja. Daar uh, in, uh, ja, in, de, in de ghetto, hè? bij Ghetto Radio dus maandagochtend. Bij Ghetto Radio. Nou, de, de, de, de, dat radiosoon zelf, voor de goede orde, dat zit niet in de Dat zit, uh, nou ja, redelijk op een grote plek in, in Nairobi. Maar uh, ja, het is, uh, het is een station voor en door jongeren. Ik vind het echt machtig mooi. En ik ben ook benieuwd hoe ze, hoe ze daar radio maken. Maar dat ga ik zien. Eerst de concerten, morgen. Precies. Zo is dat. Schielbelen, goede reis. En uh, veel ja, succes natuurlijk maandag. Ik zal het nodig hebben. Thanks. Van pleinen tot straten, het spiedend oog is overal. Bewakingscamera's horen inmiddels zo bij het straatbeeld dat veel mensen ze niet eens meer zien. Laat staan dat ze beseffen dat ze voortdurend in de gaten worden gehouden. En het aantal beveiligingscamera's in de openbare ruimte neemt ook alleen maar toe. Toch zijn er ook gemeenten die tegen die trend in geen enkele camera hebben opgehangen. Zoals bijvoorbeeld in Steenwijkerland en Haarlem. Verslaggever Robert Jan Boy ging daar kijken. U wilt wat vragen aan mij? Ja. Vertel eens. Heeft wel een beetje omhoog gekeken? Uh, ik kijk naar, naar. de gevels. Ik kijk, ja, dat doe ik regelmatig. En? Oh, de, de mensen moeten meer omhoog kijken. Het zijn prachtige gevels. Dat valt me vooral ook op als ik door Amsterdam wandel. Dan heb je meer de neiging om omhoog te kijken langs de grachten. Meneer, hier in de Haarlem is het ook fantastisch. Ik bedoel eigenlijk: heeft u camera's ontdekt? Bewakingscamera's uh, nou, aan de gevels, daar heb ik het eigenlijk uh, meer over. Ik denk hier in deze straat, waar regelmatig klachten zijn van, uh, van uh, overlast ja. in de zin van mishandeling. Ja. Denk ik als ze ergens moeten hangen, moeten ze in deze straat hangen. We staan hier onder het bordje Bartel de monopolie liefhebbers die moeten dan gaan glimmen. Ja, ja, ja, klopt. Een drukke winkelstraat. Was wel glimmend, was wel de, daar de is de grote straat. markt. 60, 60 gulden voor een, een 60 hele, een hele drukke straat hier en ja. daar de uitgangstraat. Ja. Het raadslid Cora Ifke Sikkema Van GroenLinks staat hier ook. Kijk eens aan. Is dat het, Goedemiddag. Dat is het, het enige echte. Goedemiddag. Goedemiddag. En zijn er nou camera's of niet? Nee, er zijn geen camera's in de Smedestraat. Oh, is is nee. Elders in Haarlem camera's? Er hangen helemaal geen camera's in Haarlem. Geen oh. op camera's in de openbare ruimte? In de openbare ruimte, in ruimte, inderdaad. Dat is wel even een goede toevoeging. Het is wel zo dat sommige uitgaansgelegenheden zelf wel camera's hebben. Maar dat is niet op straat. Dat is dan binnen. We, staan even oversteken. Met, uh, het bestuurcentrum hm? kunnen hier direct de vesting... Wal op. Burgemeester van de Tas die wilde eigenlijk van alles over vertellen. Ja, dit is de stad Steenwijk waar je nu bent in ja, het nee, onderdeel weet... van Steenwijkenland. Hier is het bestuurscentrum en hier is ook onze grootste kern. En dan is dit de Gasthuisstraat. Een langgerekte winkelstraat met uh, verse rode klinkertjes. Uiteraard de winkels aan weerszijden. En ik kijk maar weer eventjes. En nee, er is toch bijzonder weinig te zien aan camera's hier. Die zult u hier niet in het openbaar domein, in het publieke domein aantreffen. Waarom niet? Omdat uh, het veilig genoeg is. En daar mogen we heel trots op zijn. En dat willen we vooral zo houden. Waarom hangen hier geen camera's? Omdat wij denken dat het geen toegevoegde waarde heeft. Wij denken dat Waarom ze... niet? Nou, je voorkomt er niet mee dat mensen gaan, uh, vervelend gaan doen. Omdat ze de meeste drank op hebben. En uh, privacy, uh, het privacy aspect is natuurlijk een belangrijk punt. Maar in de raad hebben we met elkaar gezegd... Van, wat is toegevoegde waarde, dan hebben we liever meer politie op straat. We hebben een zogenaamde SUS-teams. Samenwerking met uh, de horeca, ja. met uh, de, de, de binnenstadsondernemers... met uh, de politie, maar ook ja. uh, bijvoorbeeld met uh, jeugd- en jongerenwerk. De camera is wel een belemmering op je vrijheid. Je wordt constant in de gaten gehouden, geen privacy. De Matrix, ja. Je gaat natuurlijk toch een, een, het publieke domein weer... Uh, ja, je gaat daar toch uh, de camera's opzetten, waar, opzetten waardoor mensen... Bespied worden. Ja, nou, bespied worden. Dat is dan ook zo. Maar het is een trend natuurlijk, hè. En ja. kijk eens in Eindhoven dat geweldsincident. Ja. Gefilmd door de camera's. Verdachten nou, opgepakt. Nou, dat hoor je dan natuurlijk. Dat is ook afschuwelijk als zoiets uh, in je gemeente plaatsvindt. Ook Steenwijk heeft in het verleden wel degelijk stevige gewelddelicten gehad. Maar dan nog moet je op basis van één incident een structurele maatregel plaatsen. Je kijkt ook wel eens het programma gezocht, hè? Weinig. Nou, doe dat dan. Want dan is het zo dat dan blijkt dat door de beelden vanuit de bewakingscamera's juist buiten... veel zaken worden opgelost. Er ontstaat wat discussie. Nou, het, het zijn een paar dingen die u noemt. Er worden, het, het, het, en het enige Het enige Privacy. En privacy. Ja. Als je, Als je niks vinden. te verbergen hebt, dan heb je niks te vrezen. Dat is vind het idee misschien. Overdreven. Mevrouw Sikkerman. Nou, dat zijn twee. Kijk, daar hangt ook vanaf wie die beelden voor gebruikt. Hè? Want gebruik je. Daarom moet je ook van tevoren heel duidelijk afspreken. Welk doel dient het? We zien natuurlijk het camera-toezicht toenemen. En ik snap dat ook wel. Want het heeft ook veel met onveiligheidsbeleven te maken. Ja. Ook hier de feiten. Uh, in Steenwerkerland zijn dat het hier veilig is. De uh, meeste mensen voelen zich ook veilig. Maar als er dan gevraagd wordt, ja, wat is uw beleven, dan heeft men toch het idee dat een uitgaansgebied mm -hmm. iets is waar je misschien wel iets sneller iets zou kunnen overkomen. En dan hangt er voor je het weet een camera. Ja, dat zie je toch nog wel dat eens Dat zie je toch gebeuren. Ja, want mensen denken altijd, als er maar camera's hangen, dan is het probleem opgelost. Wat? Dat er geen camera's zijn? Ja. ja, nou ja, maakt me niet zoveel eigenlijk. Nee. Hoe zou het over twintig jaar zijn met de camerabewaking in Nederland? Ik denk, wat ik merk, is dat uh, steeds meer uh, mensen gaan zelf camera's uh, gebruiken. Wij gaan er binnenkort ook een discussie over voeren. Uh, je kunt bij uh, Gamma uh, voor een redelijke prijs uh, een camera kopen. Dus mensen gaan het uh, hier uh, zelf op hun uh, huizen plaatsen. Maar daarmee ook de openbare ruimte. En kan dat wel. En uh, dat vind ik echt heel zorgelijk, omdat uh, op zo'n moment uh, kan mijn buurman als hij dat doet, ziet wie er allemaal bij mij op bezoek komen. Wanneer, hoe laat enzovoort. Nou, dat vind ik echt wel een aantast van privacy en dat vind ik echt veel te ver gaan. We hebben al zoveel inbreuken op onze privacy, dat is het mooi als we dat middel hier nog niet hoeven inzetten. En de mooie klokken van de grote Zimbabwe. Wat zouden die willen zeggen? <laughs> zouden er beter van waren. Geen camera's alsjeblieft. Geen camera's. Burgemeester van de tas van Steenwijkerland en GroenLinks raadslid Cora Yveske sikema uit Haarlem in een reportage van Robert Jan Boy. There was a time when the facts didn't stare There is a dream and it's held by me Well, I'm sure you have to see it's open In 6 scoorde een hit in 1984 met Original Sin. De Gids.fm soms zo'n grote menigte, ook vooral ouderen... die hebt u wel een beetje boos gemaakt... om te vertellen dat zij de rijkste zijn, de gepensioneerden. Ik zei dat onder de ouderen heel veel vermogen zit... en dat je dus de ouderen niet over één kam kan scheren. Het is niet zo dat elke oudere in dit land arm is. Maar laten we nou eerlijk zijn. In april worden ze verder gekort, terwijl dat absoluut niet nodig is. Dus ik ben het volstrekt niet met de Partij van de Arbeid eens. En ik vind dat de Partij van de Arbeid niet langer een sociaal gezicht heeft. Ja, Henk Rolf van 50PLUS. 24 zetels heeft hij inmiddels in de peilingen En hij reageerde hier op Diederik Samsom van de Partij van de Arbeid. Ouderen zijn nog nooit zo populair geweest. Vrijwel dagelijks beheersen ze het nieuws. En wat een moment is dat om juist in deze tijd te beginnen... als directeur van de grootste Ouderenbond van Nederland, de Unie KBO. Manon van der K. gaat die uitdaging aan, want zij is die nieuwe directeur. Volgende maand begint ze en vandaag zit ze bij mij hier in de studio. Goedemorgen. Goedemorgen. Roerige tijden, vragen om een sterke bond en dus ook een sterke directeur. Bent u dat? <laughs> um, ja, ik uh, heb hier wel zin in. Ja. Uh, het is een ontzettend actuele thematiek, uh, de positie van de ouderen. En eh, wat zich nu afspeelt ook. Eh, zo die, die opkomst van de oudere partij. Eh, eh, discussies over hoe generaties ook eh, wel of niet met elkaar verbonden zijn. Dat vind ik heel boeiend. Dus eh, daar wil ik graag mijn steen aan bij gaan dragen. Want generaties zijn verbonden. Bleek gisteren uit een manifest eh, dat ook door uw bond eh, mede is gepresenteerd. Eh, we moeten samen optrekken. Geen generatieconflicten. Waarom is dat zo belangrijk? Ik denk dat dat heel belangrijk is. En dat is ook echt waar de Unie KBO voor staat. Eh, het heeft geen zin. Het is zelfs schadelijk om generaties tegenover elkaar uit te spelen. We hebben elkaar nodig. Dat zie je op kleine schaal, hoe uh, grootouders voor kinderen zorgen... hoe uh, jonge ouderen voor ouderen zorgen. Uh, ouderen zijn in die zin ook wel echt het cement uh, in de samenleving vaak. Uh, maar we hebben elkaar nodig. Dus druk de ouderen niet in een hoek uh, door ze of te, uh, uh, af te schilderen... als uh, de rijke vermogende ouderen... of door hen een slachtofferrol uh, toe te kennen. Uh, we hebben elkaar nodig. En Ik ben dus ook heel blij uh, met gisteren... De Ingezonden brieven in trouw van en de oudere bonden samen met uh, de jongere organisaties. En we zullen in die lijn ook uh, voortgaan. Want dat gat werd te groot. Het werd te groot, ja. We kwamen tegenover elkaar te staan. En dat moeten we niet hebben. Het land is in crisis. Uh, daar komen we alleen op een goede manier uit uh, als we de handen ineens slaan. Maar als u zegt, uh, de gepensioneerden zitten steeds in de hoek waar de klappen vallen. Benadrukt u dan juist ook weer niet die tegenstelling? Uh, nou, wat wij als Unie KBO zeggen, is dat het heel belangrijk is om te kijken dat we de kwetsbare ouderen niet uh, nu dubbel uh, het slachtoffer laten worden tijdens die crisis. Uh, Ouderen die dat kunnen, die willen zeker hun steentje bijdragen. En die doen dat ook. Op allerlei manieren. Door vrijwilligerswerk. Eh, maar ook in financiële zin. Eh, maar we moeten wel kijken dat dat op een rechtvaardige manier gebeurt. Maar dat doen de jongeren ook, denk ik. Precies. En dat is ook heel goed. En samen moeten we opkomen voor de kwetsbaren. Zowel eh, onder de jongeren als onder de ouderen. Eh, in alle zin eh, moeten we kijken naar uh, de kwetsbaren. En daarvoor zorgen dat we dat goed oplossen. Geen elkaar. tegenstelling, uh, uh, ja, zeg maar. Nou ja, de tegenstelling jong en oud is er dan wel. Maar niet zozeer Arm, maar misschien ook wel uh, um, ja de, de, de, de, qua leeftijd uh, met elkaar dat, dat gat dan opvullen. Precies, precies. Maar um, is de politiek een beetje aan de haal gegaan? Wellicht met dat hele generatieconflict. Want als ik weer even terug mag naar Diederik Samson, die we zojuist al horen, die zei: ja, de oudere vormen de rijkste groep van het land uh, heeft enorm veel voor ophef gezorgd. Vergroot hij dat generatieconflict weer? Ja, ik denk niet dat het een heel handige formulering was wat mij betreft. Uh, hij heeft het later in perspectief gezet. Precies, precies. Uh, en dat is heel belangrijk. Uh, uh, wij, zoeken, wij zijn in gesprek met uh, alle politieke partijen als Unikabio... Uh, en zoeken daarin bondgenoten. En die gaan we ook wel vinden. Uh, en dat, dat is ook Diederik Samson dan uiteindelijk. Uh, als het gaat om... Uh, uh, vinden van maatregelen die uh, de pijn voor de kwetsbaren verzachten. Want nu zijn er een aantal maatregelen die onbedoeld bijeffecten effecten hebben. Uh, nou, daar moeten we goed naar kijken. Ziet u hem nog als, als bondgenoot? Uh, uh, ik denk dat hij dat wel kan zijn, de Partij van de Arbeid. Ja, we zijn er ook kan ook, zijn. Uh, ja, ja. Hij moet nog wel het nou, een wat en ander we, doen. Uh, ja, nou, wat voor ons ook heel belangrijk is... Uh, we zijn nu in gesprek met politieke partijen... Uh, maar dat we ook aan tafel komen bij het kabinet... Uh, want daar moet het wel gebeuren ook. Uh, nou, daar zijn we hard uh, voor aan het werk. Uh, uh, de groep ouder is natuurlijk zo belangrijk in onze samenleving... Uh, dat we het echt noodzakelijk vinden... om daarover ook rechtstreeks met het kabinet in gesprek uh, te kunnen gaan. Dus dat is voor de komende periode een hele belangrijke uh, uitdaging. Is uh, 50PLUS van Henk Krol ook een bondgenoot? Ook met Henk Rol, uh, zitten we om tafel. Uh, wat natuurlijk heel goed is, uh, dankzij de opkomst van uh, de partij van Henk Rol, uh, dat het issue van de oudere zo uh, uh, nu weer in beeld is. Het uh, issue van de ouderen zo in beeld is. Uh, dat is heel belangrijk. Uh, tegelijkertijd denken wij uh, dat wij uh, dat zo'n one issue partij uh, niet de beste weg is. Het is veel belangrijker dat beleid ten aanzien van ouderen goed geïntegreerd is in het beleid van alle partijen. En ook in goede samenhang met andere beleidsdossiers. Want hij zet het wel op de agenda. Ja. Maar is hij juist ook niet degene die het gat nog veel groter maakt... dan bijvoorbeeld Diederik Samson met zijn uitspraak over de rijke ouderen. Nou, dat is inderdaad heel belangrijk om uh, juist ook steeds weer dat perspectief te zoeken... van waar zitten de verbindingen naar andere kwetsbare groepen... en waar zitten ook de verbindingen naar andere krachtige groepen... met wie we de handen in één kunnen slaan. Ik heb ook begrepen dat u uh, wat PvdA-Kamerleden op een donder heeft gegeven... om het zomaar te zeggen van laat toch dat sociale gezicht wat vaker zien. Zou u dat ook met Henk Hrol kunnen doen? Uh, ja, dat je toch was... echt eens met hem gaat zitten en zeggen: Ja, de, de, de uitspraken zoals: uh, Ja, luister, die, die mensen worden nu van alle kanten gepakt. Uh, dit kan echt zo langer niet. De inkomenspolitiek ja, dat is echt zijn stokpaardje. Dan zou hij toch ook een draai oren moeten hebben. Nou, kijk, wat hij heel goed doet, is natuurlijk de schrijnende situaties op tafel leggen. Want die zijn er. En uh, die, daar, daar worden wij ook door onze leden uh, op gewezen. Er zijn nu echt hele schrijnende situaties van opeenstapeling van regelingen, waar mensen echt het slachtoffer van worden. En daarmee ook uh, ja, door, het, uh, door de laag heen zakken. Maar je moet wel het perspectief blijven zien. Ja, nee, dat is het. En daarover zijn we met alle partijen in gesprek. Dus het is enerzijds op de donder geven, maar anderzijds ook de uitgestoken hand. We willen samenwerken. Ouderen willen ook hun bijdrage leveren aan het oplossen van die crisis, maar wel in een goed perspectief. U treedt in maart aan uh, volgende maand. Um, ja, is het dan eigenlijk meteen vanaf de eerste dag met iedereen rond de tafel en zo snel mogelijk uh, hier en daar de voelsprieten uitzetten? Zeker, zeker. En uh, vanuit mijn positie ook heel erg uh, luisteren naar wat de leden willen. Uh, dus dat is voor mij heel belangrijk um, om. Wat willen zij? Uh, nou, zij zijn natuurlijk heel erg getroffen nu door dit hele dossier van zorg en inkomen. Dus daar krijgen we ook heel veel reacties uh, van. Uh, nou, goed met de leden in gesprek van wat is nou voor jullie van belang. Uh, want dan kan het kantoor van de Unie KBO hen ook zo goed mogelijk ondersteunen. Wat wordt het eerste punt um, ja, zeg maar dat u echt wil aanpakken? Nou, dat is toch dit hele dossier van zorg en inkomen. Uh, want dat daarin, blijft bovenaan staan. Ja, want daarin komen nu zoveel lijnen samen. Uh, rond uh, bezuinigingen op de thuiszorg, de AWBZ, uh, pensioenregelingen, uh, belastingverhogingen. Uh, nou ja, al dat samen, dat maakt dat mensen door het ijs zakken. Nou, dat dossier dat, uh, ligt op tafel. Heeft u nog wel zin in? Ja, ontzettend veel zin in. Ja, ja nee, en ook. Kijk, door het, um, het, de ingezonden brief van gisteren in trouw uh, en uh, we werken nu. Uh, dat ging uh, over het manifest even ja, voor de precies, goede orde ja, om dat ja, generatieconflict. Ja, ja, en in dat manifest zal over een paar weken gelanceerd worden. Nou, ik denk dat wat we daarin uitdragen, zowel naar politiek als samenleving, um, die uitgestoken handen naar elkaar en samenwerken aan de oplossing van deze crisis. Daar uh, ga ik heel graag voor. Ja. Is het dan ook samen optrekken met uh, de jongere bonden, behalve buiten het manifest, ook uh, echt, nou ja. Samen het land in, om maar iets heel ouders ja, te hoor, Ja, maar rond dat manifest zullen we daarmee echt de boer op gaan en de handen ineens slaan. Ja. En hoe krijgen zij zeg maar, de achterban achter u? Want ik kan me voorstellen dat zij ook af en toe denken... Ja, wij krijgen ten onrechte soms misschien wel de Zwarte Piet toegespeeld als ja. jongeren. Ja, nee, in feite speelt daar hetzelfde. Hè? Uh, uh, beide groepen, uh, het gaat er niet om om slachtoffer te zijn... Uh, maar om te kijken waar de kracht zit uh, en van daaruit je steen bij te dragen. Ver Eist dat ook een, een wezenlijke omslag van het denken van, van de Bond? Nou, ik denk dat dat uh, zowel bij de oudere Bonden als bij de jongere organisaties. Uh, uh, Proef ik nu al uh, heel erg de bereidheid om je eigen steen ook bij te dragen. Uh, dus in die zin, bijvoorbeeld, uh, Unie KBO uh, niet alleen in protest tegen de uh, opeenstapeling van maatregelen. maar ook het initiatief genomen om uh, een meldpunt uh, in te richten. voor verspilling in zorg. Uh, want er moet natuurlijk bespaard en bezuinigd worden. Uh, dus zelf ook echt het initiatief nemen om te kijken hoe we daaraan kunnen bijdragen. Uh, dus dat is denk ik nu al heel erg iets wat uh, aan beide, uh, ja, in beide opzichten gebeurt. En het is heel belangrijk om dat goed uit te dragen. De oogkleppen gaan als het ware een beetje af. Nou, ik weet niet of ze opstonden, maar we moeten dat misschien wat beter voor het voetlicht brengen. Van de van de K. Volgende maand treedt u aan als directeur van uh, Unicabio. Hartelijk dank. Graag. Straks nog TV-series die in alle delen. En ineens, in één keer dus, beschikbaar komen. En hoe lang duurt het nog voordat we allemaal Chinees rijden? Na het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal.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 In Zuid-Nederland heeft de politie een bende opgerold die postzegels vervalste en verkocht aan bedrijven. In verband daarmee zijn sinds mei vorig jaar negen mensen aangehouden. Ze maakten stickervellen met voorgeplakte postzegels na, die dan voor 30% onder de normale prijs werden aangeboden. En de winnaar van de World Press Foto 2012 is de zweet Paul Hansen. Met een foto uit Gaza-stad. Daarop is een groep mannen te zien die de lijken van kinderen dragen. De jury was geraakt door de emotie die uit de foto's spreekt. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANBD-verkeersinformatie in Drenthe over in Gelderland komt nog plaatselijk dichte mist voor. Een aanrijding op de A15, Rotterdam richting Gorkum... tussen Sliedrecht West en Gorkum nog 9 kilometer. Net zijn alle rijstroken weer vrijgegeven. Verkeer richting Gorkum kan eventueel omrijden vanaf knooppunt Ridderkerk... via Breda en Gorkum over de A16, A59 en A27. Tot slot de A50, Arnhem richting Os, voortknopend knooppunt Valburg 2 kilometer. Dit is de Gids.fm. Met Deborah Bleckenhorst. Het kabinet, dat wil een leenstelsel in plaats van een basisbeurs voor studenten. En onderwijsminister Bussemaker zoekt daarvoor een meerderheid in de Eerste Kamer. En deze week leek haar dat te gaan lukken toen 50-plus Kamerlid Norbert Klein liet doorschremeren... dat zijn partij best wil praten over zo'n leenstelsel. Maar vandaag maakte 50-plus senator Jan Nagel korte metten met die gedachte. Hij pijnst er niet over om het kabinet van dienst te zijn. Meneer Nagel, goedemorgen. Goedemorgen. U twitterde dat u het kabinet niet zal helpen vanwege alle bizarre maatregelen tegenover ouderen. Welke bizarre maatregelen uh, heeft u dan in gedachten? Nou, Het feit bijvoorbeeld uh, dat de eerste schijf verhoogd is, waardoor de lagere inkomens en de pensioenen getroffen zijn. Uh, de achteruitgang die we zien uh, uh, door jarenlang niet te indexeren... De kortingen voor de pensioenen in april die niet nodig zijn omdat de pensioenfondsen voldoende geld hebben. En waar de regering geen enkele hand uitsteekt naar de mensen die langs op opeengestapeld zo'n 30% genachtig lopen. Stel dat het kabinet wel een hand gaat uitsteken en misschien wel de ja, vervoerde maatregelen terugtrekt of een beetje verzacht. Gaat u dan wel weer voor dat leenstelsel stemmen? Uh, u moet twee dingen scheiden. Eén, uh, uh, en daar is, is 50 plus het uh, helemaal over eens. Eén, uh, dit kabinet uh, heeft zulke bizarre maatregelen genomen... en ook duidelijk gemaakt dat ze die niet ongedaan wil maken... Uh, dat wij nooit voorstander van dit kabinet kunnen worden, uh, principieel. De mensen die uh, ons steunen in de peilingen... die moeten weten dat ze op ons kunnen rekenen. Wat het leenstelsel betreft... Uh, uh, ja, dat gaat als met elk wetsvoorstel. Dat eindoordeel wordt gegeven als het eindvoorstel er definitief is. Maar in principe uh, ziet 50 plus tegen de voorstellen zoals ze er nu liggen ook uh, grote inhoudelijke bezwaren. Maar bovenal gaat het om het idee dat wij uh, net als de SGP en de D66. Koehandel zouden willen bedrijven, uh, dat is niet aan de orde. 50 plus staat Paul, zowel in de eerste als in de tweede kamer, voor de belangen van de ouderen. En uh, ja, de mensen kunnen op ons blijven rekenen. Maar in de tweede kamer, 50 plus, kamerlid Norbert Klein, zei eerder deze week nog dat dat leenstelsel wel bespreekbaar uh, ja, is. is. Is er dan een sprake van wat, wat ja, verschil nee, in inzicht of geen eenheid? Nee, nee, ik vind juist dat Norbert Klein dat uh, heel slim en handig heeft gedaan. Kijk, sinds duidelijk is geworden dat het kabinet in allerlei bochten zich moet vringen... en concessies moet doen om uh, maar er doorheen te komen... Uh, heeft uh, Norbert Klein heel handig geprobeerd bij Bussenmaker te ontfutselen... Uh, welke concessies zij eventueel nog wil doen... En uh, ja, dat zal ook bij komende onderwerpen steeds vaker gebeuren, ook door andere partijen. Maar uh, uh, we kunnen niet verwachten dat de SP bijvoorbeeld uh, dit kabinet overeind zal houden. En uh, uh, wij denken dat dit kabinet een ramp voor de ouder is en uh, ja, eigenlijk het liefst zo snel mogelijk weg zou moeten. Volgens de laatste uh, peiling reest uw partij naar de top, hè? 24 zetels, de tweede partij van het land. Ja, ik denk dat die peiling uh, wat te optimistisch is. Uh, we zien in andere peilingen dat we zo 13, 14 zetels staan. Het gaat om de trend. Uh, de mensen zien uh, dat de Tweede Kamerfractie van de partij uh, uh, heel goed en consistent opereert. En dat, uh, ja, dat levert aanhang op. En de afkeer van dit kabinet is dermate massaal. Dat uh, ja, je mag zeggen, het overgrote deel van de bevolking heeft daar geen vertrouwen meer in. En gaat 50 plus uh, steunen, omdat die consequent. In de tweede kamer zijn stellingen betrekt. Ja, u vaart er wel bij. Uh, ja, maar ik had liever gehad uh, dat het kabinet een andere politiek zou voeren en dit allemaal niet nodig is. U houdt de rug recht in ieder geval. Zeker daar in de eerste uh, kamer. De mensen kunnen echt op 50 plus als een betrouwbare partij rekenen. En uh, nou ja, op naar nou die zetels dan. Jan Nagel, oprichter van en senator voor de partij 50 plus. Hartelijk dank. Oké. Okay. Daar. People. Weet u nog? Lion in the Morning Sun. En dit was hun nieuwe hit, Holiday. De Gids.fm Take step back. Look at the bigger picture. That's how you devour a whale. One bite at a time. Give and take. To Washington. Een fragment hoorde u uit de nieuwe televisieserie House of Cards. Een politieke thriller met in de hoofdrol Kevin Spacey. Nou, niets nieuws onder de zon, zou je zeggen, zo'n televisieserie. Maar met House of Cards is wel iets bijzonders aan de hand. Francisco van Jolen, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er aan de hand? Nou, met deze er zitten eigenlijk een, een paar dingetjes aan die uh, toch wel uh, bijzonder zijn. Ten eerste, het is een serie die wordt uitgebracht door Netflix. Dat zeggen we ons hier helemaal niks. Knoppers. Maar dat is een Amerikaanse uh, bedrijf wat films verhuurt en tv-series via internet. Of verhuurt. Je abonneert je daarop en dan kan je tv's en films kijken. Uh, het is wel grappig, het is ooit begonnen door twee jongens. Een van die jongens uh, moest uh, uh, een dvd terugbrengen naar de videotheek. Die bestonden toen nog. Ik leg niet meer uit wat dat is. Maar, uh, die, en die kreeg een boete van 40 dollar omdat hij het te, te laat terugbracht. En die dacht van, ja, jongens, dat moet toch anders kunnen. Dus toen is hij op internet is die een uh, DVD-verhuurservice gaan oprichten... die heel slim met elkaar zat, die populair werd. En ja, op een gegeven moment, DVD's zijn natuurlijk oud uit. Die gebruiken mensen meer. Dus zij zijn als eerste gaan streamen, zoals dat heet. Films vertonen via internet. Uh, dat je daar naar kan kijken, dat je ervoor betaalt. Nou, daar zijn ze inmiddels vrij groot in. Uh, uh, mensen, maar... Uh, uh, kijken daarnaar. En zij zijn dus, uh, om, ja, omdat ze steeds meer gebruikers moeten hebben, uh, moet je dus ook mensen lokken. Nou, dat doe je met originele content, zoals dat dan heet, dingen die niemand anders heeft. Dus ze hebben 100 miljoen dollar uh, uitgetrokken voor een serie die een succes moest worden. En dat konden ze eigenlijk van tevoren redeneren: dat dat een succes zou gaan worden. Sterker nog, ze konden weten dat het succes wordt. worden. Waarom? Omdat zij precies weten waar de kijker van houdt. Uh, als je naar Netflix kijkt, Netflix houdt alles bij. Hè? Dus uh, die zeggen van, uh, op het moment dat jij hem even op pauze zet dan weten ze dat, waar je een, een film of een serie op pauze zet. Als je wegzept, weten ze dat. Ze weten alles in detail. Dus eh, zij kunnen kijken, Nou, waar houden mensen van, wat vinden ze leukst... en bovendien vragen ze aan iedereen ook nog eens een keer... als je iets gekeken hebt, wat vind je ervan? Wat vond je ervan? Dus er staat een hele community... van mensen die precies bijhouden wat ze leuk vinden. Nou, wat zagen ze? Oké, okay, we moeten dus een serie gaan maken. Die serie moet een hit worden. Wat doen ze? Uh, we hebben ergens in de jaren een tijd geleden een, een BBC-serie gehad... wat is gebaseerd op een BBC-serie, of een, een, een, een Britse serie in ieder geval... Uh, ja, dat, die sloeg wel aan bij de Amerikaanse kijkers. Nou, als we daar nou eens een remake van maken, oké. Okay. Nou, wie zouden we dan in de hoofdrol moeten hebben? Even kijken, populairste acteur, Kevin Spacey. Houden mensen van, oké, okay, doen we die. Uh, regisseur, wie is er populair bij onze kijkers? Nou, David Fincher, de maker van de... Uh, uh, Seven, dus Seven, ja. en de Fight Club, en Social Network, heel belangrijk. De film over Facebook, ja. hè, over hoe mensen omgaan op internet met hun privéleven. Dus, nou, dat hebben ze bij elkaar gehad. En voilà. Een hitserie, natuurlijk. En, en omdat ze met Netflix van. weten dat ik bijvoorbeeld... Na, na 30 minuten een beetje verveeld raak... zorgen ze er precies voor dat op de 29e minuut iets spannends gebeurt. Bijvoorbeeld. bijvoorbeeld, want ze kijken wat gebeurt er dan op die 30e minuut... dat jij verveeld raakt. Oh, dan komt die in beeld. Nou, dan gooi je die eruit, weet je wel. Want die vind jij kennelijk niet interessant. Uh, maar ze, het gaat veel verder met toekomstige wat ze verwachten... Uh, dat ze bijvoorbeeld series gaan maken uh, op kleur. Hè? Dus dat ze rekening houden van... nou, mensen vinden het als een serie waar veel rood in zit... bijvoorbeeld vinden mensen fijner dan een serie waar veel blauw in zit. Nou, dan maken we een serie wat, met wat meer kleur erin, ja. Van die kleuren erin. Dus dat gaat echt wat verder dan wij denken. Uh, en zoals we gewend zijn. Nu denken we, hebben programmamakers, hè, die weten precies wat mensen willen. Die voelen dat aan enzovoort. Er zijn beroemde types voor die precies weten uh, wat mensen leuk vinden. Nou, nu doen ze dat op basis van data. En kunnen ze dat veel beter voorspellen. Alleen, natuurlijk het risico is je krijgt uiteindelijk... Alleen maar dingen ja, die je altijd al gehad hebt. Hè. Het is je favoriete soep eten. Nou, ja. eet die zes weken achter elkaar en dan ben ik klaar mee. Maar, goed. maar, want wij zeggen nu steeds wel serie, maar je kan hem dus in één keer helemaal bekijken. Ja, dat is omdat er een uh, nieuw fenomeen is ontstaan bij de tv-kijker. Uh, van de drank kennen we het al, het coma-zuipen. He, je neemt niet meer een glaasje whisky... maar je pleurt in één keer een hele fles achterover. Nou, dat is bij tv-kijken ook gekomen. Het zogeheten coma-kijken. He, dus achter meer, elkaar? Ja, je doet niet meer gewoon een serietje, een aflevering van een half uur, van een uurtje. Nee, je kijkt dertien uur achter elkaar... tot je wallen onder je ogen hebt, niet meer weet waar het om gaat. En dat vinden mensen leuk om tv zo te kijken. Dus je gaat niet meer wachten een heel jaar alle 26 afleveringen... Eén keer per week. Maar het nee. mag wel natuurlijk. Maar... mag wel, maar nou, Netflix zegt nu... je moet het zelf maar weten. Oh. Hè? Wij bieden ze allemaal, normaal was het zo... oké, okay, je hebt een hele serie... en als die serie af is, dan breng je die uit op DVD... en dan kan je dat doen. Hè? Ik Mensen die een hele kerstvakantie alleen maar coma kijken doen... Um, en uh, dat is een beetje normaal aan het worden. En nu zeggen zij, van: nou, dat moet je eigenlijk zelf weten. Wil jij hem per aflevering bekijken? Ga je hem per aflevering bekijken? Wil je ze allemaal achter elkaar bekijken? Kan het ook. Nou, Op het moment dat mensen dat gaan doen echt alles in één keer naar binnen schrokken, zeg maar. Dan ja, kan je je afvragen, moet je nog wel een serie hebben? Want een serie is natuurlijk gebaseerd ja, op een bepaald tv-idee. Ja, er is, moet er reclame omheen, moet iedere week terugkomen. Mensen vasthouden, daar zit het dat, dat verhaal plots. Dat je spannend is zo het geschreven. einde. Ja. Nou, dat kan je misschien ook terugbrengen. Dat je zegt van ja, we maken iets dat duurt vijf uur. Of vier uur, dat, dat is een hele, hele avond. lange film eigenlijk. Dan. Een hele lange film, maar ja, dan net ja. weer wat anders en met meer toegeschreven op je voorkeuren. Ja. Dus zo is altijd en een ander belangrijk aspect vind ik zelf wat hier aan verandert is toch een beetje sprake van een revolutie. Nou, je hoort altijd van ja, op internet moet alles gratis zijn. Dit gaat de andere kant uit, hè. Precies, precies andersom. Wij zijn gewend dat wat wij eerst voor betaalden, dat dat op internet gratis is. Kijk bijvoorbeeld de kranten, het nieuws, dat we dat allemaal normaal vinden. En wat was eerst gratis televisie? Nou, en wat zie je nu? Door de komst van internet moet je daarvoor gaan betalen. Want je moet lid worden van zoiets. Je bent nou, was, abonnee. Ja, nou was dat in de Verenigde Staten al langer zo dat je voor kabelzenders uh, betaalde. HBO en zo, uh, die beroemde series maakte, moest je al een abonnement opnemen. Maar uh, ja, dat gaat nu nog een wat verder. Dus je gaat voor televisie, wat altijd gratis was, ga je betalen. Welkom op de wonderwereld van internet. Nou, nieuwe tv kijken. Wanneer bij ons? Wanneer kan zoiets hier in Nederland? Uh, nou, Netflix, daarvan wordt gezegd dat ze naar Nederland gaan uitbreiden. Want ze, Europa zijn ze heel erg in geïnteresseerd. Um, en een aanwijzing zou kunnen zijn dat dat binnenkort staat te gebeuren... omdat ze in november vorig jaar vacatures hadden voor mensen die Nederlands spraken. Om de ondertiteling uh, te gaan verzorgen. Dus uh, wie weet wanneer dat gaat gebeuren. Maar voorlopig, als je naar Netflix wilt kijken... dan moet je maar even googlen hoe kan ik naar Netflix kijken vanuit Nederland. Want als je erheen gaat, dan zeggen ze ja, sorry, je woont, op het, je woont in het verkeerde land. Uh, en dan kan je via een technisch trucje kan je alsnog kijken als je wil. Er zijn er heel veel mensen die dat doen. Even uitvogelen, dus. Francisco van Jolen, dankjewel. Graag gedaan. De Als onderzoeksjournalist van nu.nl houdt hij zich voornamelijk bezig met computerbeveiliging. En in de afgelopen jaren heeft hij de kwetsbaarheid van verschillende websites van overheid en bedrijfsleven blootgelegd. Maar hij liet ook zien dat de OV-chipkaart redelijk eenvoudig te kraken is. In de rubriek Tijdgeest praat hij met Simone Weimans over zijn eigen leven online. Tijdgeest, de webwereld van... Brenno de Winter, 13.900 volgers op Twitter en zo'n 15 uur of 16 uur per dag online. Je hebt zo'n 13.000 volgers op Twitter, bijna 14.000. Wie volg je zelf? Ja, dat vind ik Michael Hippone heel erg interessant van F-Secure. Die, um, die heeft altijd wel een vrij unieke blik op beveiliging... Um, en verder volg ik uh, ja, eigenlijk vooral collega-journalisten en zo. Uh, dat vind ik erg um, interessant. Uh, Leuke iemand is bijvoorbeeld Jeroen Wallace van de NOS. Nou, ik vind dat een van de, de verslaggevers van de NOS die die ICT heel erg goed snapt. Die, die, die goed begrijpt waarmee hij uh, bezig is op dat gebied. En daar heb ik gewoon bewondering voor. Dat is gewoon goed. Nou ben je zelf natuurlijk continu bezig met uh, computerbeveiliging. Uh, hoe doe je dat zelf? Hoe zorg je zelf dat je veilig internet... Ik probeer zoveel mogelijk dingen te scheiden. Dus ja, je houdt um, informatie die, die echt gevoelig is op andere systemen... die niet, ook niet overal thuis staan, maar op, op andere locaties. Uh, ik versleutel allemaal schrijven. Ik ben heel terughoudend met uh, bepaalde software te draaien op bepaalde computers. Dus ik probeer heel erg na te denken over hoe je je bronnen maximaal kunt beschermen. Uh, maar je moet realistisch zijn. Aan het einde van de dag, als iemand zich heel erg op jou gaat richten... Ja, dan zal ik waarschijnlijk toch het onderspit delven. Want jij wordt Wordt wel gevolgd, denk je? Nou, ik heb natuurlijk een aantal keren wat voorbeelden gehad. dat de overheid uh, zich heel erg met je journalistiek bemoeit. Hè. met de overchipkaart uh, ben ik vervolgd. Uh, toen ik onderzoek deed naar legitimatiebewijzen. toen heeft de Coördinator Terrorismebestrijding. een waarschuwing voor mij de deur uit gedaan. Uh, ja, dat zijn wel dingen waaruit blijkt dat, dat de overheid... wel meer dan gemiddelde interesse heeft in wat journalisten doen. En daar maak ik mij wel zorgen over. Af en toe krijg je ook wel signalen dat, dat uh, de overheid bijvoorbeeld kijkt... naar hackers die zeg maar, misstanden bij mij hebben aangemeld. Ja, dan ben je zelf natuurlijk ook weer gelijk een persoon... die voor hun interessant is. En daar maak ik mij wel zorgen om, ja. Dus daar probeer ik mij wel tegen te weren. Ja, nou, een van de dingen die je zeker moet doen is zoeken naar anonimiteit. Nou, daarvoor heb je het tor project tor.project.org. Eh, projectorg En op die website kun je software downloaden... zodat je in ieder geval anoniem kunt surfen. En als je gaat eh, zoeken op TOR-mail... kun je ook zeg maar, een anoniem e-mailaccount maken. Nou, dat is al heel handig om bijvoorbeeld nieuwstips eh, aan, te, eh, aan te geven. Een ander iets is bijvoorbeeld eh, gebruik te maken... Uh, van van versleuteling. Nou, een van de, de versleutelingen die heel erg. Uh, helpt, is TrueCrypt. TrueCrypt helpt je om, om zeg maar, een hele harde schijf te versleutelen. of een soort container te maken. Nou, als je wachtwoord maar lang genoeg is. en uh, een beetje slim is gekozen. dan wordt het eigenlijk heel lastig om daar eigenlijk nog misbruik van te maken. Uh, dat helpt. Ik zou zelf bijvoorbeeld ook bij chatten. gebruik van maken van OTR. Uh, dat is off the record. Dat betekent dat elk bericht. tussen, tussen de, jou en de andere persoon vers, is versleuteld. En als laatste zou ik gebruik maken van een VPN. Um, daar zijn er een heleboel uh, verschillende van. Maar daardoor is zeg maar, al je internetverkeer versleuteld. En dan is bijvoorbeeld afluisteren heel lastig. Ben je een YouTube-kijker? Um, ja, maar niet, niet, niet heel erg uh, intensief. Ik kijk YouTube... Um, nou, ik denk twee, drie keer per week uh, is een filmpje wat mensen zeg maar, doorsturen of uh, dat. Ja, ik ben niet iemand die, die echt op zoek gaat naar vertier uh, op internet. Dan, uh, ja, ik ben al zo vaak online, of eigenlijk vol continu online. Dat als ik even uh, zeg maar, kan unwinden, dan, dan is dat een lief ding. Dat gebruik ik wel weer mijn computer, want ik heb heel vaak Spotify op. Uh, dus ja. En wat wordt er op Spotify allemaal beluisterd? Uh, dat wisselt van house uh, tot klassiek. En um, uh, ik ben momenteel heel erg um, ja, met Bach en met Mozart bezig. Uh, en het, het meeste, absolute meeste werk is natuurlijk het Requiem van Mozart. Vooral de Communio. Dat, uh, ja, dat vind ik echt briljant. Je ogen beginnen helemaal te glinsteren. Uh, je, het, is, uh, het is eigenlijk heel raar dat je als een muziekstuk als voor een begrafenis... dat je dat eigenlijk gaat zitten luisteren als, als uh, ontspannend. Maar het is zo perfect geschreven en hij is daar zo boven zichzelf uitgestegen. Ik vind dat gewoon fantastisch. <middels> klein stukje communio uit het Requiem van Mozart, uitgevoerd door het Pieter Leusink-Orkest. Onderzoeksjournalist Brenno de Winter vindt het fantastisch. En alle besproken links staan zoals altijd op onze website onder het kopje tijdgeest. Auto's zijn een ernstige zaak in China. Zo ernst dat het soms komisch wordt. Ja, auto's, ze zijn een serieuze zaak in China. En dat was ook wel te horen aan deze autoreparateurs... die met militaire precisie te werk gaan. Het nieuwe Chinese automerk KOROS past bij die mentaliteit. En als het aan deze autofabrikant ligt... rijdt de hele wereld binnenkort in een Chinees. Vandaag is het eerste model officieel gepresenteerd. En onze eigen automan Wim Oudeweer in meer van... Goedemorgen, Wim. Goedemorgen. Nou ja, de, de Chorus GU3, zeg ik het goed zo? Ja, het ja. GQ3, maar GQ3? dat mag alweer niet... want 8. Audi die claimt die naam Q3 voor een eigen model... dus daar is nog geen uitsluitsel over hoe de definitieve naam wordt. Maar het merk Corus, dat staat uh, vast. Wat is het? Voor iets? Uh, het, is was het, was, een, het was vooral een verrassing. In, in die zin dat uh, het is een compleet nieuw merk is... nog nooit eerder auto's gemaakt. Zakelijk omdat het een, uh, een joint venture is van uh, Cherry Motors... de grootste Chinese autofabrikant... en een... De Israel Company. En dat is de grootste en rijkste uh, investeerder uit Israël. Die hebben de handen geslagen om, uh, om dit nieuwe merk op te zetten. Wat moet afrekenen met het uh, toch maar slechte kwaliteitsimago van de Chinese auto's. We kennen allemaal nog maar dat uh, drama van die landwind die uh, tegen de muur ging en helemaal uit elkaar viel. En daar willen ze toch wel uh, mee afrekenen. En daarvoor hebben ze uh, voornamelijk Europese. Uh, specialisten ingehuurd voor het ontwerp, voor de ontwikkeling, voor de techniek. En dat maakt het op zich al een heel bijzonder product. Die expertise hebben ze er mooi bij gehaald. Um, Kunnen kun we schrijven? Nou, het is een, een design wat uh, gemaakt is door de man die ook de Mini heeft ontworpen. Dus dat is niet de eerste de beste, Gert Hildebrand, een, een Duitser. Um, hij heeft er een, uh, een echte Europese, en dan zeg ik eigenlijk bij lees Duitse auto van gemaakt tijdloos, een beetje ingetogen, mooie, gestrekte lijnen... geen uh, modieuze frutsels eraan. Uh, dus wat dat betreft niet, uh, niet opwindend... waarvan je meteen Oh, zeg, dit is, heb ik nog nooit gezien. Maar het ziet er wel heel serieus uit. Maar kan je, als je hem ziet, waar, waar lijkt hij dan op? Dat je denkt, oh nou. ja. Heeft een, een beetje een Audi beetje A4, niks. BMW 3-serie, dat, dat soort kaliber moet je ongeveer denken. En dat is op zich wel, uh, wel knap, want de echte Chinese auto's, hè, dus de, de lokale merken, ja dat is allemaal een beetje Aziatisch tempeldesign, zeg ik altijd, maar een hoop frutsels eraan, Chinese tekens als logo, uh, extra chroomstripjes op plaatsen waar dat eigenlijk niet van toepassing is. Dus wat dat is het wel een, een, een totaal nieuw gezicht. En voor wie is hij? Uh, het zal geen prijsvechter worden, het merk. Uh, dat hebben ze al gezegd. En uh, dat is een, op zich al een teken dat men wat meer geld... ook in de, in de ontwikkeling en in de kwaliteit gaat stoppen. Uh, het is, het is uh, in China vooral een auto voor, uh, voor 25-jarigen... die uh, snel carrière hebben gemaakt en een nieuwe auto willen kopen. En wat dat betreft zou het een concurrent kunnen worden... ter plaatse van de Europese en de uh, Japanse uh, merken... die daar tot nu toe eigenlijk de boventoon voeren. En in Europa wil men gaan concurreren met... Uh, ja, zeg maar de bovenkant van de volumemarkt. Volume dus uh, Skoda, uh, Volkswagen, uh, Peugeot of Renault. Uh, en niet met het allergoedkoopste op de markt. Want wat voor prijskaartje gaat er dan aanhangen? Dat is nog niet bekend. Tussen de 20.000 en 25.000 euro, denk ik. Het is ook een, een formaat van een, van een Skoda Octavia ongeveer. Uh, het, het hangt er helemaal vanaf ook hoe die, hoe die dealerorganisatie natuurlijk wordt opgezet. En dat gaat nog twee jaar duren, dat men gaat exporteren naar Europa. Uh, het, het is ook zo of dat de kwaliteit die ze beloven, want de het merk Quorus met een Q, dat staat ook voor kwaliteit zeggen ze. Ja, dat, oh, natuurlijk ja, vertellen ja. ze dat zo. Maar dat moeten ze dan ook gaan waarmaken. Uh, er moeten de eerste botsproeven moeten plaatsvinden. De, uh, de eerste rijimpressies van de, van de media. En die zullen dan ook wel beoordelen of het inderdaad is wat uh, het merk belooft. Maar er zitten toch wel wat interessante innovaties in. De, uh, de auto heeft standaard een, een, zeg maar een infotainment scherm. Een uh, grote infotainmentscherm wat zich helemaal laat bedienen als een iPad. En dat komt standaard in alle koresmodellen. Uh, en verder een, een nieuwe motoren die ook aan de, aan de strengste euro 6 emissienormen voldoen. Uh, dat wordt allemaal beloofd. En ja, die botsproeven moeten dat dan gaan uitwijzen of het echt zo goed is. Hè? Jij mag er ook dan straks in gaan rijden, uh, neem ik aan. Wanneer is dat moment zover? Nou In uh, Genève over twee weken dan beleeft het merk een compleet werelddebuut. Niemand heeft het ooit gezien. Dus dat wordt een, een, grote, uh, een, een grote show in Genève. Uh, met die kores... Q3, GU, eh, GQ3, of hoe die dan ook gaat heten. Uh, daar staan ook twee prototypen van een, een, een crossover met hybride aandrijving... en elektromotoren in de achterwielen. Er staat een stationcar. En men heeft beloofd, te komen vanaf nu elk half jaar... een nieuw productiemodel te, uh, te tonen. Dus er komt een hele reeks auto's. Dat is ook wel knap, want vaak komen die uh, opkomende Aziatische merken... meestal met uh, ja, één modelletje. En daar moet dan voorlopig de markt het mee doen. Dus ja, ze pakken mee. het heel serieus aan. Maar is, is het wel... Um... Ja, verstandig ja, hoe groot die expertise ook is en hoeveel geld er ook is... om überhaupt een heel nieuw merk te gaan lanceren... in een tijd waarin het toch met de auto-industrie niet helemaal lekker loopt. Nou, in China is dat, uh, is dat, uh, gaat het wel goed natuurlijk, want die markt die blijft nog wel groeien. Dat zijn uh, 17, 18 miljoen auto's per jaar. En hun jaarlijkse productie is geprognotiseerd op uh, 450.000. Dus dat is nog niet eens de grootste. Uh, Export naar Europa, ja, dat zal bij enkele tienduizenden denk ongeveer uh, uitkomen voorlopig. Want uh, de Europese markt die zit uh, behoorlijk op slot. Want zelfs als de economie bijdraait, dan wordt toch verwacht dat het een hele stabiele markt blijft. Uh, met alleen maar vervanging van het bestaande wagenpark. Echte groei zit er niet meer in. Dus het wordt een harde concurrentiestrijd. En vandaar ook dat het belangrijk is dat, het, uh, dat ze erg op kwaliteit gooien. De korrels, hij komt eraan. Hij komt eraan, maar... Hoe die rijdt, dat zag je de volgende keer wel Dan Dat ga je vertellen. ons wel vertellen ja. natuurlijk, hè, Wim. Zo is het. Dankjewel, je wel, Wim Oudewiernik. En uh, tot volgende week natuurlijk. Volgende week. Ja, ja, ik ga jullie even um, deelgenoot maken van een dilemma... Um, voor onze mannen op de redactie. Want om vijf voor half negen is er namelijk op Nederland 2 Wouter Klootwijk. Die heeft het in de wilde keuken over bier. Over Belgisch bier en over koken met bier. Maar tegelijkertijd is er dan ook... 24 uur met Katja Schuurman. Komt de droom dan van Wilfried de Jong uit of is het gewoon werk? Dit is het dilemma bij ons vandaag, jawel. Kan die waar zijn? Is terug op Nederland 1 om vijf voor half elf. Astrid Joosten en haar team houden de regeltjes van Nederland... weer op fijnzinnige wijze tegen het licht. En straks op deze zender, Irge van den Berg met lunch. Dat is correct. We ben even met Thomas Edbrink in Iran. Die heeft daar de hele week mogen filmen hè, voor het eerst. Hij zit er al elf jaar als correspondent. En nu had hij eindelijk uh, toestemming om ook echt te filmen. Daar gaan we even met hem op terugkijken. Mediaforum met Thomas Bruning van de NVJ -VA en de oud-hoofdredacteur van de NOS Nieuws Hans La gaat onder meer over de fit tussen uh, mevrouw maar de burgemeester van Almere en Poont. En om half twee is het standpunt.nl. De stelling, de ophef over paardenvlees is overdreven. En daar gaan we over praten met Frans Kok, hoogleraar voeding aan de Universiteit van Wageningen. En wat vind jij, Jurgen? Eet je wel eens een lekker broodje? Nou ja, soms Taart. weet je het niet, kennelijk. Nee, dat blijkt. Ik heb het nooit echt gemerkt of zo. Ik vind het niet het Wat er straks op je broodje zit. Ja. Surf naar de degids.fm. Goed weekend. Beestjes kropen over mijn lichaam en in mijn haar.